Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-president Trump zegt dat hij is aangeklaagd vanwege de dozen vol geheime documenten die zijn gevonden in zijn vakantiehuis. Hij moet naar eigen zeggen dinsdag in Miami voor de rechter verschijnen. Trump zegt dat hij onschuldig is. Eind maart werd hij al aangeklaagd omdat hij zou hebben gerommeld met het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Migranten die weinig kans hebben op asiel worden in de toekomst meteen bij aankomst in Europa vastgezet, zodat ze snel kunnen worden teruggestuurd. Daarover zijn de 27 EU-landen het gisteren eens geworden. Ook gezinnen met kinderen kunnen worden vastgezet, alleen reizende kinderen niet. Het migratieakkoord wordt gezien als een doorbraak na een jarenlange oneenigheid. In Arnhem-Zuid is een explosie geweest in een winkelcentrum. Dat gebeurde bij een van de twee horecazaken waar gisteren al verdachte pakketjes waren gevonden. Burgemeester Marcouch bepaalde na die vond dat de zaken voor zeker twee weken dicht moeten blijven. De politie onderzoekt of er een verband is met de explosie van vannacht. In het eerste kwartaal zat gemiddeld 5,7% van de werknemers ziek thuis, meldt het CBS. Dat is weliswaar minder dan een jaar eerder, toen corona voor een piek zorgde, maar nog steeds meer dan normaal. Het verzuim is het hoogst in de zorg en de kinderopvang, meer dan 8% en het laagst in de financiële dienstverlening. Curaçao heeft urenlang zonder stroom gezeten. Dat kwam volgens het energiebedrijf door een storing in een van de hoofdkabels. Het is op Curaçao heter dan normaal. Doordat de airco's over uren draaien... heeft het energiebedrijf al enige tijd moeite om aan de grote vraag te voldoen. Het duurde ongeveer acht uur voordat een groot deel van het eiland weer elektriciteit had. Het weer, het wordt een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot lokaal 30 graden. Op de Wadden en in het noordwesten is het wat koeler. Vanmiddag kunnen stapelwolken in het oosten uitgroeien tot een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 this Gonna Wil je wil mama. Oh La suite, le temps y passe, tic et tik, c'est toi qui me rends cyclé sik tous les jours, everyday, il sait Je connais la c'est qui aient Son cœur est noir comme l'océan, j'irai nager même si j'ai pas pu palpé, j'aurais tant de palpées, bébé m'attend danse côté Elle m'attend son côté, bébé m'attend sur le côté Plus sur les radars, pardon là je peux pas voter TikTok tiki tik tiki tik tiki tiki tiki Do take it, take, take, it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take take it, take take it, take take it, take it, take it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 We're Maak ze naam waar, want de zon schijnt. Het station met patent op de zon. Zie ZFM, 24 uur per dag, hete zomerhits. Apelast in je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 Punt 9 is Zong, Zee, Zandvoort en Gomme Zomerhits. Zomer Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne Armoricaine. Je jet un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. de mener le combat dans la vallée Là où tous nos ancêtres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 voor Zandvoort toujours sur la Bretagne armoricaine. j'ai rejoint ma femme, mon fils en mon domaine. tout reconstruit de regio mains pour en arriver là. Je suis devenu roi de la de Tana. Tana, Tana, Tana. Tana,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 In Arnhem-Zuid is een explosie geweest in een winkelcentrum. Dat gebeurde bij een van de twee horecazaken waar gisteren al verdachte pakketjes waren gevonden. Het weer, het wordt een zonnige en warme dag met 25 tot lokaal 30 graden. Op de Wadden en in het noordwesten is het wat koeler. Can't help but sit and wonder what we're even fighting for. I still feel you, how you do it. Every time I close my eyes, I see the world we left behind. What the hell am I supposed to do, when all I ever do is think of you? What the hell am I supposed to do, why can't the human heart be shatterproof? Shatterproof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 What can the human heart be shattered proof?